Als politicus bevorder je respect door misstanden aan de kaak te stellen. Integer en consequent te zijn. Integer en consequent integer en consequent integer en consequent integer en consequent integer en consequent integer en consequent integer. In Balkenende de listige en sluwe strateeg. Bedriegerijen door te liegen en acteren door verleiding en illusies. Deze, CDA, persoonlijkheid is bijzonder intelligent gemeen. En vreed. Het groot kapitaal. 1. Van zijn passies waar deze, duivelse figuur, wel bij waard. Met zijn liefdallige toespraken heeft hij nagenoeg het gehele Nederlandse volk in de maling genomen. De slachtoffers van de oorlog in Irak deden de voormalig premier niet veel. Illegale oorlog verbonden oorlogsmisdaden zegden hem niets. Het waren simpel. Achteraf gezien. In de ogen van balkenende. Onvolkomenheden. Balkenende is geen Adolf Eichmann, maar de manier tijdens het tweede kamerdebat over Irak in 2010 doet denken aan Eichmanns manier. Hoe Eichmann zijn rol in de massamoord later in Israël in de jaren 60 probeerde te bagatelliseren. Ijskoud en simpel. In Den Haag wordt nog steeds gedebatteerd over het rapport van de commissie Davids. Dus naar ferry Mingele ferry staat de premier nog vier overeind.